Op weg van Venus naar de aarde horen Yukio, Aileen en David... van de nieuwe successen van Imper 3. Deze man, die ervan verdacht wordt de leider van de bende van het Zwarte Plateau te zijn... heeft vrijwel alle kleine Martiaanse rijkjes achter zich verenigd. Zijn aanhangers zingen een agressief, dweepzuchtig lied. En daarachter, en dat ziet er nog wat vrolijker uit... een stoet chrisma op hun ceremoniële paarden... lied dat u hier hoort door gisteravond, al in de... Op aarde blijkt het lied al populair. Politieagenten slaan in op een groep jongens van 15-16 jaar die het zingen. De agenten worden gearresteerd, niet de jongens uiteraard. Zingen mag. Die agenten zijn door de bende van het zwarte plateau beïnvloed, beweert inspecteur Neruda, die ook een plan heeft waardoor Yukio, David en Aileen zonder angst voor verdere ontvoeringen naar de babyflores kunnen zoeken. Daarvoor moeten ze eerst een modeshow bezoeken. En daarom vraagt u uw aandacht voor het orkest dat onze interplanetaire modeshow vandaag klankvol zal begeleiden. De Zuidewindzusters. Ja. Zoals u ziet. Zusters ook enkele broeders. Maar ja, onze Zuidwindzusters zijn nu eenmaal warmbloedige dames die beslist niet van eenkennigheid verschuldigd hebben. Ik heb het kijken, eens u mij maar. Oh, Yukio. De mensen kijken toch niet naar ons. Nee, Eileen. Ja, als ons eigen ruimteschip niet gestolen was, dan had ik wel passende kleren. Ja, onze oh, interplanetaire boershop zou niet interplanetaire interplanetair zijn. Ja, als we niet onze speciale gasten, gasten van alle werelden hier ja, hadden. Ik wilde onze speciale gast nog speciaal ja. begroeten, maar daar protesteren onze mannen kerst tegen. Ja, Ze zijn ja. te ijdel om de aandacht met mensen te, ja, te delen. Ik nu uw alle attentie graag voor. Rudolf, Giacomo en Juan. Ja, dit zijn de plaatsen. Moeten we echt op de voorste rij zitten? Hoi, oh, lekker kan niet wat voor me. Inspecteur Lucco heeft de speciaal nummer geïnspecteerd. Om de heren in deze tijd van ja. nou, ja. maakt gelijkheid wat meer zelfvertrouwen te geven, lieten we ze even voor gaan. Ja. Mm. Niet Niettemin hopen we toch ook op een eenvoudig oh. applausje oh. voor onze stelmannekes Cleopatra, Lucretia, mm. en Salome. Oh. Ja maar met die kleren die ik aan ah. heb gedaan. Hier zitten zomaar in het vond. Mama, jij zei altijd dat het jou heel verschrikkelijkste... dat het niks kon schijnen hoe je eruit zag. we betekenen niets van verhaal. En dat zegt u. Ik bedoel, terwijl u werkt bij dit modehuis. Als het duurste model staat iemand niet... als zij de vitaliteit mist om te dragen. En, kolonel? apart ja, van onze agent hier. Korisawa, Yukio-natuurkundige en zijn aanhang... kregen toegangsbewijzen voor een... Modeshow. Modeshow. Mo moeten we er ook heen? Ik, ik ben bang dat we daar erg op zullen vallen. Ze worden bewaakt. Van een afstand, maar bewaakt. Dat is zeker. Wij kunnen alleen ingrijpen als de vijand een fout maakt, 14. Maar dan moeten we ook in de buurt zijn als die fout gemaakt wordt. En dit is dan het Plutonse deel van onze collectie. Wie op deze naar de god van de onderwereld vernoemde planeet slechts ingetoonde, ernstige ontwerpen verwacht, komt bedrogen uit. Juist levensblijheid wordt hier uitbundig besproken. Let u vooral op de op Pluto gebruikelijke halsslingers van levende planten. Dat is wel grappig. Sommige groen, sommige met zwaar geurende bloesems. Dit zijn speciaal gekweekte slingerplanten. Die worden gevoed uit de sierlijk bewerkte flesjes voedingsvloeistof. Ze zijn misschien exquise sieraden. Wonderen van vakmanschap die op de borst hangen. Ja, ik zal de halsslinger zelf gaan lang nou mee. En als u de krans niet draagt, houdt u hem simpelweg buiten aan de muur. Alleen zult u hem af en toe wel even moeten bijsnoeien. Maar dat is geen bezwaar, lijkt u. En u kunt de stekjes altijd aan een minder gelukkige vriend of vriendin cadeau doen. In de genoeglijke zekerheid dat het ze minstens twee jaar kost voor ze er zelf een afvaardbare slinger Is Zal man jij zo'n slinger mooi vinden, Aileen? maar hoe lang het gaat duren hier? Zou het zijn gewoon steeds het goed staan als ze met zo'n bloemenkans om je op naar school reken. Arno, ze zouden natuurlijk helemaal zitten mee opscheppen. Ja. dan had ze hem van mij gekregen. Even ja. apart. even extra aandacht voor Giacomo en Salome in de creaties 33 en 44. Oh, is ja, dit is mijn de crow op de plutonische levenslust. Het ensemble van Jacobo contrasteert een conservatief dofgroene Maulloze tuniek heilzaam met vlammend rood Bedrukt met de motieven uit de 20 e eeuwse pornografie. En dat hiervan is het gedistingeerde dofgroen pofboekje van Salome. Haar maulloze tuniek van hetzelfde rood, zonder het zijde-effect echter. De 30 centimeter brede sierband onderaan, met motieven ontleed aan de Indiaanse erotische beeldhouwkunst, is een gedraffineerde tegenhanger van het exuberante kledingstuk van de man. Zijn heuvelsgrukbot zijn het gewoon plaatjes van vrijende mensen. Oh, ja, als je het zo gewoon vertelt zoals jij het doet, en dan zou nou niemand in die kleren willen lopen. Of liggen? Oh, joekie, ook oh. heel die heuvelsgrukbot zijn het nodig weer aan elkaar zitten. Stop jij met dat stopwoord van je... 89, 90 en 91 maanmodellen. Oh, ja. Allemaal met papierdruktessen. Oh, nee, nee, nee, nee, nee. ja. Hier wordt de charme van Cleopatra, Lucretia en Salome bijna overbodig. Soms schiet de woorden tekort. Dan begrijp ik zelf niet wat ik ontworpen heb. <lacht> Ik bedoel, die lijnsen zijn nog praktisch ook. Manja kan ook niet droom voor Annie. Ja, hoe kom je nou opeens op Manja? Nou, ik dacht dat ze zo'n slinger mooi zou vinden. Of zelfs een stikje. Oh, ja. Ja, ja. En toen dat ik dat ik van de gedroomd had. Ik, ik mocht bijna op de pony zitten. Iemand oh, oh, oh. achtervolgt ons geloof ik. Een bijdrage van onze proverbes op Triton. De machtige maan van Neptunus. En tritonse ontwerpen zouden niet typisch van triton zijn, als we ook niet nee. die soort typerende gezichtswerf en ganaatsversiering kritiseren. Oh, oh, zien. Uh, wat oh, noemt gezichtsverf? Oh, ik oh, bedoel, oh, oh. je ziet alleen maar rug. Karakteristiek zijn de edeldjute met kar. als altijd afgewerkt met metaalkleurige banen. Daaronder de tritonse zijde standaardkleding, waarvan de kleur gelijk hoort te zijn aan die van de ogen. Of wat dan, dat kan een touchant verschil zijn die van het voornaamste ogenpaar. En nu draaien onze mannenkens zich op. Ja. Oh, oh, dit is het moment om u te confronteren. De klassische primeurs van deze vriend, ze hebben hun de ogen dubbel! Je niet. ja, U dat wel een klassieke tritookse voorhoofdbeschildering. Boven de ogen op het voorhoofd wordt nogmaals een ogenpaar geschilderd. De bijbehorende wenkbrauwen worden soms getekend, soms opgeplakt. Maar nu onze nouveauté: kunstoogen. Alles van als plaatjes die met een speciale creme op het voorhoofd worden aangepast. Uiterst vervijlde productstukjes van elektronisch luisteren. De starre, levensloze, geschelderde ogen worden nu vervangen door twinkelende voorhoofdsieraden. Die de glans van de eigen ogen evenaren zo niet overtreffen. Bovendien zijn deze sierogen bewegelijk. Kijk! Wil ik nog ja, als Lucretia en Giacomo naar elkaar kijken, draaien ze hier ogen mee. En als ze in de ogen sluiten. Oh, oh, oh. laten we hopen voor elkaars fouten. <lacht> lijkt op het voor dat hetzelfde te gebeuren. kan dat nou, Arlene? Oh, een vernuftig ja, systeem oh. van optische illusie, vermoed ik. U, uh. uh, waarschijnlijk David zijn de twee tot het uiterste verkleinde diepe televisieschermpjes. die constant het beeld van de eigen ogen geven. Ik voor een ruisje, oh, daar zijn we zeker van. Nou, ik zal het je Deze juwelen zullen het zonnestelsel veroveren. Ons molenhuis is trots op deze nieuwe draagt op aarde. We hebben geïntroduceerd. Ja, ik zie er wel wat ja. in. Zou het mij ook Ik zat op een volgende van We moeten wachten. op heb dan Dit is nog een ik drie het nieuws. Let twee uur. Hele zielslust. En in een creatie. Speciaal voor de toekomst. Kijk, ik ga is De koffer is Ja. De vlochten werd gehouden Dit is was... zacht, En niet alleen een paar op het voorhoofd. Ook onder de echte ogen, op je pinken, zijn oogjes aangebracht. Dat brengt het totale ogen op zes! Ogen. En wat er ook over de bodembewuste trikot gezegd kan worden, doet dat hij zijn ogen in zijn zak heeft. Kolonel, wat, wat is dat gepiep? Het, het is net of u een doodbenauwde muis bij u hebt. Blijf staan. Of het beestje bang bibbert in de zijzak van uw tuniek grijs... nog grijzer door zijn angst... geplet, bloedend, uit inwendige wonden bevend... met bolle ronde oogjes die hem bijna uit zijn kop houden. Sta stil. Ja, kolonel. Spring niet in de houding, idioot. Onopvallend, natuurlijk. Zo goed, kolonel. En noem me geen kolonel. Nee, kolonel. Loop met me mee naar die etalage. Zo ongeïnteresseerd als een toerist. Ja. Slinterend. Niet marcheren. Ja. Ontspannen, 14. Ja. Ontspannen. En dat is een bevel. Ja, kolonel. En noem me geen kolonel. Nee, kolonel. Nee, nee, nee. Geen rang. Geen titel. Tot uw ouders, kolonel. Dit plein is onder observatie. Ja, is op ons. Camera's op het dak van het Bodenpaleis. Uiterst gevoelige microfoons rondom. Kerels met biologie Test. Oh. Kijk over mijn tong doorgaan. Camera's op het dak van het modepaleis, oh. uiterst gevoelige microfoons rondom, kerels met biologische testers, daar reageerde mijn verklikker op. De testerstraling veroorzaakte het gepiep wat je hoorde. Oh. Eerste 14 loop naast me, rustig. Ja, kolonel. Geen titel. Nee, kolonel, nee. Ze hebben ons weer in de tester. Als ze ons met de testerstraling volgen, richten ze de ultramicrofoons op de we moeten van dit plein af. Ja, ja, niet volle. Oh, en ik had een veilig baantje op Venus. Praat over het weer, idioot. Naar die zijstraat. Gewoon. Kalm. Op je gemak. En dat is een bevel. Ons modehuis heeft weer eens bewezen Hoe zeer het sierlijke met het praktische kan samen. Annie, Annie, we verder niet achtervolgen. We zaten achter iemand aan. Wat, wat bedoel In je? je daar dromen, dromen van Manja. Oh. We reden heel verschrikkelijk ontzettend hard en we wilden iets pakken. We wilden een heel verschrikkelijk ontzettend graag terug. Ik dacht dat je die droom vergeten was. Ja, er is een ruimte nou, Maar nou weet ik gewoon, een stukjes. Alleen niet achter die waan zaten. Manja spoelen. Maar ja, Lisa, je had geen babypartje meer... en daarom konden we het samen op rijden. Nou, even stil zijn, David. Ik wil even luisteren. Kijk, ja, ik nam oh. ja, het toch... een werkveelvuldig veroverbaarheid. Model 44. Een, een oprol geschikt voor uw werk. Fuil afstotend uiteraard. Maar één druk op de knop... en het kostuum verandert totaal van de kleur. Ah. Ah. Oh. Oh. Oh. De twee overlangse... elektromagnetische ritsluitingen... vallen open... En een purple quasi-tuniek ontplooit zich, waarmee u in elk restaurant gezien kan ah, worden. Ja. ja, ja, Als u tenminste die sublieme menselijke eigenschap ijdelheid bezit, die gezien worden tot een persoonlijkheid versterkende gelot, zeg maar. Maar laten we nu eens aan Mars denken. Wat voor invloed zou de huidige politieke crisis niet op onze libertijnse mode kunnen hebben? Die muziek, ik bedoel, groeiende. Ze spelen het iets van 1 3. De mode als spiegel van de samenleving. De mode na de val van het Batoniaanse ultimisme. De mode als spiegel van onze terugval in de barbarij. Onze ontwerpers hebben dit idee onmiddellijk als uitdaging aanvaard. In een improvisatie van slechts enkele uren... kwamen zij tot deze uitbundige clownspakken. GELACH Kijk nou toch daar... Drie heksen. Weliswaar in onze wat vrije hoogpotten. Maar wel ja, compleet met hun klassieke heksuitrusting. De blonde braak met vlechten en de opvallende dracula oh, ga ja, ja. Zie je hoe zij het nieuw bakken dictatortje onder zijn ramen serenade brengen. Oh, in zal hij vandaag tot zijn het is te gemakkelijk om hem zo belachelijk te maken. Daarmee onderschat je het gevaar. Ja, Aline, het was een heks. Het was een heks. Ik droomde dat Manja en ik achter zo'n heks aan zaten. Ik vind het op mijnzelf verschrikkelijk. ontzettend zenuwachtig. Hou op met dat stopwoord. Ik praat niet tegen jou. Praat tegen jou, Interesseer me niet. Ik wil tegen wie je ook praat, praat zonder stopwoord. Wat voor zo stil? Ja, maar, ja, zeg dan papa, wat het was. Wat heb je gedroomd? Ja, je zit altijd zo heel verschrikkelijk ontzettend konzetten bij De fitte papa. Daardoor weet ik het nou helemaal niet. En daarmee hield het improvisatievermogen van ons modehuis niet op. Wij nee. hebben bij nee, ons in de zaal enkele zeer speciale gasten. Mensen die de laatste dagen voortdurend door de bende van het Zwarte Plateau zijn lastiggevallen. Onze sympathie ging vooral uit naar de dames in de Arlene, de zaal. Oh. Arlene, ik Mag ik mevrouw? Arlene Klever. Nee op het podium te komen. Nee, bah, nee, nee, Aileen, met, met deze kleren aan. Wij hebben juist iets voor u ontworpen. En wel speciaal voor u dat die kleren gaat vervallen. Aileen ah, ah, luister eerst. Kom, ga dan geef ik u een hand. Ja, nee, nee, nee, dat hoeft niet. Ja, ik ik wip er zelf al. op. David. Zo. En hier dan, Giacomo en Gauw. <tied> Worpen oh. oh, ja, jammer genoeg was het onmogelijk voor een van onze mannen kennis om dit model te showen. geen van hen heeft uw gestalte. We ja, hebben u zelf nodig. Ja, ik ja. ben toch eigenlijk wel een beetje dik. Ah, oh, wat ja. is dik. Dus gehouden als een waar jaloers buiten jaloerse buitenstaans proberen u tevredenheid te bederven. Kijk liever naar deze stof. Oh ja, prachtig is oh. Een eenvoudig dofgoud en op een teruggetrokken rood, dat wel dadig contrasteert met de uitbundigheid van uw eigen gestal oh. En zo zacht en warm. Dat vinden kleine kinderen lekker om te voelen. Ja, als je staat te praten merk je ineens dat kleuters zich tegen je aandrukken... en met hun snuitje dan in je jurk wrijven. En dan vraag ik ook nu uw ah. beide geleiders om het cadeau te komen bekijken. Ja, ja. Komt u even op het podium, meneer Kodisawa? En jij? Ja. Oh, ik kom wel. trek je nog zo'n ontevreden gezicht. Je moet erkennen dat het een mooi jurk is. Nee, ik probeer iets te onthouden. Een droom. Daar zal die droom van een jurkje van bij helpen. Oh, nou, Ja. Nee, maar ik, ik bedoel, dat. Dat is kwaliteit. dat dan staat je goed. Ja, luister goed. Ik werk samen met inspecteur Nierota. U gaat allemaal naar de paskappen. zogenaamd om hier op te passen. Ja. Hij wacht daar op u. Hij zal zeggen wat er verder gebeurt. Ja, Voor zover wij het konden checken was er niemand van het zwarte plateau in de zaal. Ach, Alleen hielden twee kerels het paleis van buiten in de gaten. Ja, en die hebt u toen heel verschrikkelijk ontzettend gauw gegrepen. Nee, nee... Ik bedoel... We, ze merkten dat wij het plein voor het modepaleis met biologische testers uitkwamen. Waarschijnlijk droegen ze een verklikker die de testerstraling reageerde. Ja. Dat op zich ja. maakt ze al verdacht. Alleen hobbyisten en misdadigers hebben verklikkers op zak. En hobbyisten hollen niet meteen weg. Kunnen u ze niet inhalen? Uh, insluiten. In die menigte? Midden in het centrum van Fidel Vrede? U kunt het signalement verspreiden. Hebben we gedaan. Zonder resultaat. Het enige wat we hebben is een onduidelijke dieptefoto genomen vlak voor ze de hoek omrenden. Kijk, hier. Alleen? Dat, dat lijkt wel die trutkerel van Venus. Ja. Hij heeft wel iets weg van die saboteur. Ja. ja, het kan hem zijn. Weet je het zeker? Dus die... Nou, mijn niet heel verschrikkelijk ontzettend zeker. Een, ja, een beetje zeker. Die foto is vanuit een vreemde hoek genomen. Ja, je ziet maar een fractie van zijn gezicht. Ja, maar hij had wel net zo'n bange neus. David, dat is waanzin. Ik bedoel, dat is een weinig objectieve beschrijving. Een neus is rood of bleek, maar niet bang. Ja, nou, die van hem toevallig wel. Het hindert niet. Het belangrijkste hebben we bereikt. De bendeleden zitten niet meer achter u aan. Daar hebben ze de tijd niet voor. Ze hebben al hun inventiviteit nodig om aan ons te ontsnappen. Als ze dat dan hey, lukt... Kunnen we dan nu echt veilig naar Flores zoeken? Ja. Zelfs al hebben die ontvoerders handlangers... dan weten ze nog niet waar jullie gebleven zijn. Oh. Op het dak van het modepaleis staat een politieluchtvlot klaar. Daarmee breng ik jullie naar een vleugelboot... waar we zullen bespreken mm -hmm. hoe ver we intussen met het onderzoek... naar de verdwenen baby gevorderd zijn. Mm -hmm. Binnen. Ik heb de jurk laten inpakken in een speciaal voor ons modehuis ontworpen tas. Oh, waarom hebben jullie die kop op die tas gedrukt? Die man met die baard en het heel verschillende, constant gekke petje. Oh, oh. maar dat is Fidel Castro. Daar is de wereldhoofdstad naar genoemd: Fidel Vrede. Oh. Nou, wat heeft hij dan voor een lang ding in zijn mond? Is dat een stuk snoep? Oh, nou, snoep? Nee. Je zou het snoep goed kunnen noemen. Ik bedoel, een sigaar was een rookartikel. En rookartikelen waren genotmiddelen, net als snoep en drank. En mannen en vrouwen. Ja, ja, je zou de opschrijving wat moeten preciseren. Het dat bruine ding dan een sigaar? Ja, sigaren waren gemaakt van tabak. Nou, je, je stak ze van voren aan. En dan ga ze toch branden? Ach nee, ze branden niet. Ze smeulden. Mensen zogen de rook naar binnen en ja, die blazen ja, ze dan weer uit. Dat vind zitten een verschrikkelijk ontzettend En voor jou ja, hebben we ook een cadeautje. Een, oh, een stekje van een bloemenkrans. Een grote stek? Je kan de slinger binnen een jaar dragen. Nee, nee ik geef hem weg. Oh, ik dacht dat je er blij mee zou zijn. Ja, hm. Dat ben ik ook, maar ik vind het juist heel verschrikkelijk ontzettend fijn. Het is toch geen kunst om iets weg te geven wat je zelf niet hebben wilt. Nou, het flesje vind ik ook mooi. Mm -hmm. Echt handwerk. Bewerkt Pluto ons basalt? Nou, feitelijk is het geen basalt. Ik bedoel, het is een alleen op Pluto voorkomende mm. verbinding die uitsluitend vanwege en voor de uiterlijke overkomst. professor Kurisawa, overeenkel... hebben we een paar elegante oorkwasten? O, oh, mijn Uiteraard waardeer ik het, uh, het gebaar, maar oorkwasten. Ik zou me er niet meer durven vertonen. Oh, maar u draagt wel die zware Martiaanse oorplaten. Amethyst, is het Ach liefde? kijk, ik, ik bedoel, ik kreeg ze nog eenmaal op Mars. Het zijn eretekenen. Ook Yukio is erg gevoelig voor oh, acceptatie. Oh, wat <laughs> van Mars komt is altijd achterhaald. Op het modegebied tellen ze absoluut niet mee. Hmm. Het is allemaal even zwaar en pompeus. Nee, en met de crisis van het moment wordt alle Martiaanse dracht geringschatten bekeken hoor. Doe die oorplaten maar af. Geef u over aan de wijze elegantie, bij een man nee, het van uw reputatie past. Ik kan elegantie net onwijs zijn. Het ja. is toch even een veel gekker dan een bange neus. Die plaat die daarin legt, bevalt me. <laughs> uh, ik bedoel... Uh... Blijf die oorplaten toch gewoon dragen als je dat lekker vindt, jongen. We joh, moeten joh. gaan. Op de vleugelboot regelen we het verder onderzoek. Ja. Het gaat nog verschrikkelijk tot ze het raakt, zeg. Zo vlak over het water. Want je kijkt, Cuba is al heel klein in de verte. Is het is een reepje met bobbels. Oh. U vertelde dat de politie al aan het werk was... Nee. aan de hand van mijn vooruitgestuurde berekeningen? Ja. Ook zonder resultaat. U zou eens moeten uitrekenen hoe klein het oppervlak van een babybedje is... in vergelijking met dat deel van het aardoppervlak dat wij moeten afzoeken. Ja. Het is nu al twee weken geleden. Ik was zelf ook boos op Floris omdat hij zo huilde. Ik, ik liet het niet merken hoor, maar het ergerde me toch. Ik wist dat ze in de koepel last van hem hadden. Hij kon het niet helpen. Ik begrijp het. Hebt u kinderen, inspecteur? We doen ons best. Dat is de enige hoop die ik u kan geven. Dat is geen antwoord op mijn vraag. Nee. Oh. Het spijt me. Het is geen geheim. Ik had het niet moeten vragen. Mijn dochter is drie jaar geleden omgekomen. Een ongeluk. Gewoon een ongeluk. Ja, echt. Het spijt me. Het tijdperk van de ring. Geeft het ons niet de illusie van onsterfelijkheid? Wat is doodgaan nog? Doodgaan bestaat niet. Je wordt 100, 150, 200. Misschien kunnen we het eindeloos volhouden. Hoe oud was ze? Vijftien. 15. 15. De triomf van het leven. Wat een triomf. Als er ineens geen redding meer mogelijk is. Je blijft achter met herinnering aan wat geen enkele verjonging je kan geven. Die kindernieusgierigheid. Die onverbloemde gulzigheid van iemand die nog alles verwacht. Ach, ja. Mijn vrouw was net verjongd. Je kon hem met mijn dochter verwisselen. kind had plezier in die veranderde moeder. Mm -hmm. Ze holden achter mekaar aan. Als je er maar aan denkt dat je van mijn vriendjes afblijft, lachten ze. Een dag later lachte de dood eruit. David? Ja? Heb je geen zin om te spelen? Dat is hier niet te doen. Onzin. Ik bedoel, er is vast wel iets aan boord. Beneden de is een diepte televisiekamertje met een kast vol tapes. Oh. Banden met avonturenfilms, documentaires. Zijn er ook lesfilms over Batombo? Ik geloof van wel. Ah, dan kunnen we straks weer heel verschrikkelijk of goed over Batombo praat, Aline. Ja, dat is. Goed, David. Oh, ik word nog eens gek van dat stopwoord van die jongen. Hey. Ik ben blij dat u het vertelde, inspecteur. Terug naar de berekeningen. Die leiden namelijk tot nogal merkwaardige conclusies. De meest waarschijnlijke plek zou midden in de Atlantische Oceaan zijn. Nee. Tussen Afrika en Zuid-Amerika. Nou liggen daar een paar onderzeese steden op de bergrug... in het midden van de oceaanbodem. Maar die steden zijn goed geadministreerd. Floris was daar niet. Nee. Als je nou vanaf dat onmogelijke punt... tot aan de grens van waarschijnlijkheid gaat... kun je op die afstand rondgaand een cirkel construeren... waar je aan de ene kant de oostkust van de grote Braziliaanse woestijn raakt... En aan de andere kant op de westkust van het Sahara-gebied terechtkomt. Oh. Ja, klopt. Wel, het Braziliaanse woestijngebied was vrij gemakkelijk af te checken. Wat rondzwervende zonderlingen. Een paar kleine nederzettingen waar ze met herbebossing bezig zijn. Het Sahara-gebied is veel problematischer. Die hele bevloeide Sahara is eigenlijk niet goed geadministreerd. Bossen 150 en 175 jaar geleden bergrugen aangelegd om het water vast te houden, zijn verwilderd. Ja. Wat eerst een aardig wandelpark leek, heeft zich ontwikkeld tot een ondoordringbaar oerwoud. Kloven en kreken hebben zich gevuld met blubber en niemand die je daaruit haalt. Het stikte van de tekenbloedzuigers slangen. Toch zwerven er groepjes mensen rond. Kantoorlui, zakenfiguren die hun rug, wat zeg ik een blote pillen naar de beschaving keerde om tussen de lianen gelukkig te worden. En als je die slikvreters hebt opgespoord... probeer er dan maar eens achter te komen... of die baby die ze bij zich hebben hun eigen is... of dat die zomaar uit de lucht is komen vallen. Inspecteur, u kunt die mensen niet verwijten... dat ze op hun manier het geluk zoeken. Nee. Maar wat is geluk? Geluk? Als je in staat bent van vandaag te genieten... terwijl je tegelijk op de nieuwe warmte... Het verleden, wil je dat uitschakelen? Dat is er om je duidelijk te maken dat je geen moment van het heden moet verliezen. Bij de overdekte stuurmeren, nou ja, het zijn vaak vroegere kloven aan de uitgang afgesloten, daar tref je ook de wonderlijkste gemeenschappen. Waterbewakers soms, maar ook gewoon gekken zoals die vlotte bouwers die op vlotten onder overkappingen leven. Je begrijpt het allemaal niet. Maar de ergste zijn de zoutvolken. Daar krijg je nooit hoogte van. Zoutvolken? Ja, het, het klinkt stom. Ik weet het, maar ik ben ook al zo lang van de aarde weg. Wat zijn zoutvolken? Oh. De Sahara wordt bevloeid vanuit destillatieketels. Uh -huh. De kleine types, altijd nog zo groot als dorpen en koepels... ...tref je dicht aan de kust in zee. De stadsgrote megadestillateurs ver in de oceaan... ...aan de rand van het Continentaal Plat... Het zeewater wordt in die mensen platte ketels gepompt. Daarna wordt de lucht eruit weggezogen. Door de hitte van het zonlicht begint het water razendsnel te verdampen... en die stoom wordt even snel afgevoerd en gekoeld. Ja. Dat is de eerste fase. Het water is nog niet helemaal zoet, een beetje brak. Soms wordt het eerst nog eens gedestilleerd, soms wordt het meteen chemisch bewerkt. Ja. Daarna gaat het in pijpleidingen naar de kust. Ja, maar wat hebben die zoutvolken daarmee te maken? De binnenkanten van de ketels zijn bedekt met zoutafstotend materiaal. Speciale trilsystemen zijn ontwikkeld en toch lukt het nooit om helemaal van het achtergebleven zout af te komen. Het hoopt zich op, blijft zitten achter balken, verkoekt. Nou hebben zich groepen mensen gespecialiseerd in het schoonmaken van die ketels. Ketels zo groot als steden en dorpen, bedenk dat wel. Ze pikken het weg, schuiven het opeen, persen het op blokken en voeren het af. Ze zwerven van ketel naar ketel. Als die geuners? Nee. Ze leven met veel meer personen samen. Het zijn echte nomadenstammen die honderd of duizenden leden tellen. Ze trekken rond met hun bulldozers of, of hoe die zoutruimers ook mogen heten, Hun vleugelboten, hun kleine vrachtscheepjes, motorbootjes en tenten. Ja. Ze hebben hun eigen regels en wetten. Elk volk weer anderen. Zoals elk volk ook zijn eigen gewoonte heeft. Maar nooit is zo'n gewoonte gewoon. Altijd is alles even bizar. Begrijp ik goed dat we daar die zoutvolken toe moeten. Ja, hoe vreemd het ook is, ik sta zelf verbaasd over de efficiëntie van ons politieapparaat. Die zwervers in de hoerwouden, die vlotbewoners, die afgelegen dorpen en verborgen boerderijen, die hebben we allemaal onderzocht. Alleen met die zoutvolken zijn we nog steeds bezig. Duwe, 14. Duwe. Die kar moet van de weg. Oh, ik, ik ben bang dat ik zelf ook in die kloof val. Duwe. Ja, kolonel. Zet je gewicht erachter. Zo zwaar is zo'n elektrische wagen. Daarom ben ik jou zo bang dat ik doorschiet. Die, die, die kloof is zo diep. Des te minder kans dat ze het vaak zien. Nou, tegelijk. Ja, kolonel. Nou. Voor iemand langs komt. Eén. En twee. Ja. ja. ja. Mooi. Tussen de cactussen. Ja, kolonel, we hadden toch net zo goed in Fidel Vrede kunnen onderduiken? Nee, onveilig. Onze agenten worden in de gaten gehouden. Of dit niet onveilig is. Waarom, 14? Omdat het opvalt. Eerst niet weer, die twee elektrische die men in Fidel Vrede pikte. En toen dat luchtvlot En nou deze weer. Ja. W -w Wat doen we nou? Ik roep ons schip op. Ze moeten ons hier op pikken. Maar, maar, maar ze zitten veel te diep in de ruimte. Nee, 14. Ik heb ze bevel gegeven een positie 50 kilometer uit de kust en 3 meter onder de zeespiegel in te nemen. Oh, oh, dat, dat, dat wist ik niet, kolonel. Een soldaat die de plannen van zijn commandant weet, is een cadeau voor de vijand. Een uh, uh, spreekwoord uit de burgeroorlog. Oh, dat is lang geleden, kolonel. Sterkpatrouille aan basisschip, Missie 99. Sterkpatrouille aan basisschip, Missie 99. Ja, kolonel. Rapport. Ruimtesloep op ruimtehaven achtergelaten. Kurisawa, Yukio, natuurkundige, ondoordringbaar bewaakt. Ons signalement is waarschijnlijk in handen van de vijand. Bevel. Haal ons op van uitwijkpunt 8. Rapport genoteerd. We halen u op van uitwijkpunt 8. Waarom niet jullie me roepen? Oh, David. Heb je weer wat nieuws over baton geleerd? Oh, nee. Hm? Ik ben lekker heel verschrikkelijk lang naar het stekje zitten kijken. Ja, het is prachtig, hè. ...wordt vast een hele goede krant. Ja. Manja draagt hem natuurlijk iedere dag. Mm. Batombo is ook nog een beetje moeilijk voor je. Maar... Nou, ik heb al twee banden uitgezocht, hoor, de latere ja. Batombo en, uh, en O'Donnellyux. Twee tegen Polen. Die ga ik dan dadelijk uh, aftragen. Daar heb je geen tijd meer voor. We moeten weg. De snoep wordt al klaargemaakt. Waar ja, gaan we dan nu weer heen? Kijk maar naar buiten. Jee. Groot, hè? Kijk maar wat is dat? Het is helemaal zwart. Dan werkt het zonlicht er beter op in. Oh, is Zo plat... Het lijkt alsof of die op een miljoen pootjes staat. Een enorme distillatietank. Hier vindt het primaire distillatieproefset vanuit Oceaanwater plaats. Jokie en daarna... Oh. Het is een waterfabriek, David. Hier maken ze van zoutwater zoetwater. De fabriek is net zo groot als Olympicaap, Mars. Nou, we gaan. Nee, maar kan ik dan hier niet wachten tot jullie terug zijn? Dan kan ik met mijn donderfilms gaan bekijken. Zeg je nou weer niet mee? Maar misschien is Floris daar wel. De inspecteur denkt dat hij bij de zoutschoonmakers terecht is gekomen. De zoutvolken. Oh. Weet je wat? Neem die banden maar mee. Als de baby niet in de fabriek is, krijgen jullie een vleugelsvloep mee... en daar zit een draagbare diepe tv. -zijp. Nou, vooruit. Kom dan. Nou, hoop niet te hard, Aileen. Ach, je zei, Yukio... je zei dat Flores op aarde was. Ik had ook niks anders kunnen verwachten. Het is nu met u telkens opnieuw, toch je hoopt... Het is niet anders, mevrouw. Dat kind is hier niet. U bent absoluut zeker? Ja, politiefiguur, ik ben de zielenteller van mijn volk. Ik weet wie er geboren wordt. Ik weet wie er verjongd wordt en vertrekt. Ik weet wie er bij ons komt, vervuld met afschuw van jullie wereld vol papiertjes en knopjes. Blij dat ze hier zoutkoeken kunnen hakken en machines bereiden. Sorry, ik wil u niet beledigen. Ik heb geen kritiek op uw volk. Mijn volk telt 3398 zielen. Daarvan zijn er 295 opgelaten als geesten van het Witte Zout. Pardon, ik, ik bedoel. Hij bedoelt volwassenen. 503 zijn er kinderen. Ik weet het. Als zieleteller weet ik alle zielen. En ik ken ze tussen ons is niet plotseling een baby verschenen. En u kunt ons niet inlichten over een opvallende gebeurtenis bij andere vonken? Ik bedoel, het lijkt me een veilige voorstelling dat u contacten onderhoudt met... Jij praat papier, figuur. Je zou eens een tijd zout moeten hakken. Zou je van afknappen. Maar bij jou zou het een tijd duren voor je als geest van het is toegelaten. toegelaten. Dat hoor ik zo al. Alsjeblieft. Probeer eens te herinneren of u iets hebt gehoord. Wij staan in de weg. De zoutschuivers moeten hier langs. Ja. Dus als jullie niet gepekeld willen worden. Wandelen... Ja, weet u dan echt niks. Nou, loop maar even mee naar ja, de toren. Wat bedoelt hij naar de toren? De uitkijkpost, bovenop de rijdende zoutpersfabriek. Oh. Daar stappen ze zoutblokken. Oh, Zo, nou staan jullie het werk niet in de weg. Wat oh, kun je heel verschrikkelijk ontzettend het ver kijken? zitten door, door die hele tank heen. En je moet kijken. Oh nee, alleen een verrekt klein hoekje. U dacht dat u iets wist. Ik zei niet dat ik iets wist, dame. Ik weet, mijn volk. Daar ben ik hun zielenteller voor. En wij zijn met 3398. Ja. Ja, ja, ja. Maar je hoort natuurlijk geruchten. Zoals die papierfiguur hier het zo moeilijk zei. Maar geruchten is geen weten. Nee. Dat vind jij ook, politiefiguur? Ja. Goed. Hou dat in het oog. Die geruchten hebben te maken met de toepers... Het toepvolk zo gezegd. He? Daar hebben ze een of andere moeilijkheid met een kind oh. Ik weet niet hoe oud dat kind is Ik weet niet wat die moeilijkheden inhouden Ik weet alleen dat het met een kind te maken heeft Dan blijven er wel veel mogelijkheden open Ik bedoel, het is zo weinig exact Maar het is iets, Yukio Het eerste werkelijkse spoor Niet te vlug, wanneer hoorde u dat gerucht? Twee dagen geleden En hoe oud was het gerucht? Kijk eens figuur, er stond geen datumstempel op Met vers tot aan de negentiende of zo. Rotzooi bij het toepvolk om een kind. Dat is alles. Toepvolk? Dat is kaarten. Toepers zijn gek met kaarten. Daar hebben ze zichzelf naar vernoemd. Naar een soort spel. Toepvolk. Hebt u enig idee waar ze zitten? Uh, laatstelijk waren ze met kustwerk bezig. En ze trokken naar het zuiden. Zover ik ze ken, moeten ze nou 50 kilometer van de zoutkloof zitten. Urgent. Bevel van missie 99 aan alle agenten van het Zwarte Plateau. Herhaling. Urgent. Bevel van missie 99 aan alle agenten van het Zwarte Plateau. Zorg voor de onmiddellijke bekendmaking van de verblijfplaats van... 1. Kurisawa Yukio, natuurkundige, zie dieptefoto. 2. Van zijn zoon Kurisawa, David, oud 11 jaar, zie dieptefoto. En 3. Van Cleaver Eileen, zie dieptefoto. Herhaling? Zorg voor de onmiddellijke bekendmaking van de verblijfplaats van... 1. Kurisawa, Yukio, natuurkundige... Zie dieptefoto. Ik, ik begrijp het niet. Ik, ik bedoel, u bent de belangrijkste minister van de heerser van dit volk. Het, het toepvolk. Ja. Ik ben de afsluiter van de oppertoep... en de opzichter van de toepronde. Hm. Dus een minister? Ja. Waarom kunt u ons dan niet antwoorden? Ja. Ik bedoel, we hebben de brief van inspecteur Neruda, de aanbeveling van de wereldregering in Vrede. Het gaat om ons kind. Ik hoef maar een paar woorden te zeggen. Hij is er niet of hij is er wel. Maar ik mag niet zeggen. Daar gaat het om. Dat is het uitdrukkelijke bevel van de huidige oppertoep. En het woord van een oppertoep is absoluut. Oh. Vreemden mogen alleen na audiëntie te woord worden gestaan. Breng ons dan naar zijn tent. Pardon? Haar. Tent. Oh, is het een vrouw? Oh, dan zal ze me zeker begrijpen. Het is mij niet toegestaan u daarover in te liggen. Ja, of maar, ik bedoel, wat maakt het uit? Uh, ze houdt zeker hof in die grootste tent van uw kamp, dat zilveren ding? Oh, nee. Dat is de toephal voor de laatste ronde. Ja, waar ja. ze dan ook zitten mag. In de hoge purperen tent met de blauw geborduurde kater. Oh, goed. Okay, goed. Ik kan u aandienen voor audiëntie, maar ik moet u wel waarschuwen. Een audiëntie is niet makkelijk. Weet u, een oppertoep regeert absoluut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 Het toeval, veertien. Het toeval. Het toeval, kolonel? Ja. Op aarde hebben we maar 300 agenten. De meeste hebben we zorgvuldig in grote steden geplaatst. Op Venus was ik alleen. Ja, veertien. Jij moet gauw vervangen worden. Oh, ik dacht dat ik er rustig zat. De oppertoep heeft uw audiëntie toegestaan. U kunt dus doorlopen. Oh ja, het is wel heel verschrikkelijk ontzettend gek. Overal liggen tapijten in die tent. Allee, alleen het paadje waar je lopen moet, het is toch van zand? Ja, lopen ja. jullie eens door? Ik voel me veel te opper, om even de tijd te hebben. Daar, daar op die troon. Maar hm. ah, dat is een kind. On wijze, was zij de winnares van de laatste toepronde. Wat sta je te fluisteren, Afsluit zo. Oh. Ja, heertsen de Had ik fluisteren in mijn tent nog niet verboden, Afsluit zo? Nee, heertsen de oppertoe. Nou, ik mocht ook nooit fluisteren aan tafel thuis. Dus jij mag het helemaal niet. Verboden. Denk eraan. Afsluit zo. Ja, heert zijn oppertoeb. En je lacht helemaal niet. Als ik afsluit, zo, ik je zeggen in plaats van die zeurtitel. En ik had je gezegd dat je lachen moest. Lachen. zo. Ah, uh, ah, uh, uh, uh. <laughs> je lacht al even vervelend als je zeurt. Doe eens iets echt leuks. Iets echt leuks, heert zijn oppertoeb. Gauw. Gauw dan. Maar vind de opper om lang te wachten. Uh, um. Kukkelijke. Wat idioot slecht. En wat zie jij, idioot, uit de afsluitsel. Je hebt wel net zulke stomme hangwangen als een haar, maar kukkelijke helemaal niet. Ik ben zo blij dat ik de heers van de oppertoe een pleziertje heb kunnen doen. Nog nooit, nog nooit, nog helemaal nooit heb ik zo'n stomme halen nadoener gezien. Wat een heel verschrikkelijk ontzettende trut is dat. Ach, Sieltje. Ach, dat arme kind. Dit was het elfde deel van Paniek op Ganymedes... een hoorspelserie van Henk van Kerkwijk. De vertelster was Ronen. Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek. Eileen door Corrie van der Linde. En David door Olaf Vijnans. De Lady Speaker was Irene Poerter. En stem, Gerry Mantel. Agent 14 werd gespeeld door Ger Smit. De overvaller door Hans Hoekman. Inspecteur Neruda was Frans Zomers. De zielenteller Dick Scheffer. De afsluiter Jan Borkers. En Yasu, Eva Jansen. De muziek voor deze serie werd gecomponeerd door Bernhard van Beuren. Technische realisatie Jan Bosboom, B. Gertenbach, Willem Schrijgrond en Max Westra. Regie Ad Leupler.